7 uur na wel met het NOS-journaal. In de voorstad van Parijs is tijdens de avondspits een trein ontspoord. Volgens de eerste berichten zijn er veel slachtoffers. De politie zou tegen een Frans tv-station hebben gezegd... dat er zeker acht doden zijn. Sommigen zouden zijn verpletterd of geëlectrocuteerd. Het ongeluk gebeurde op het station van Brittany-sur-Orge... aan de zuidkant van de Franse hoofdstad. De sneltrein was op weg van Parijs naar Limoges.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 Op de luchthaven Heathrow bij de Britse hoofdstad Londen... is het vliegverkeer stilgelegd nadat een vliegtuig in brand was gevlogen. Het is een toestel van Ethiopian Airlines... dat op een afgelegen plek geparkeerd stond, ver van de terminalgebouwen. Er was niemand aan boord. Het zou gaan om de eerste Boeing Dreamliner 787 die weer mocht vliegen. Dit nieuwe type toestel is een tijd aan de grond gehouden... omdat er problemen waren met de accu's die vaak in brand vlogen. In de Tour de France is Bauke Mollema opgeklommen naar de tweede plaats. De dertiende etappe is gewonnen door de Brit Mark Cavendish. Die won de sprint van een koproep met onder andere Mollema en Laurens ten Dam. De Spanjaard Valverde, die tot vandaag tweede stond, kreeg een lekke band en verloor tien minuten. De Brit Chris Froome verloor meer dan een minuut, maar behoudt de gele leiderstrui. Het weer bewolkt, af en toe wat motregen, soms wat zon. Morgenochtend nog steeds bewolkt, maar smiddags geregeld zon. En met 20 tot 23 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Supersnel mobiel internet met 4G van KPN werkt nu al in een groot deel van Nederland. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Hilversum, Alkmaar, Leiden, Hellevoetsluis en Helder, Tessel, Meer, Gorten.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 Pleisters, maar zijn de pleisters. pleisters! Oh. oh, Gelukkig, eindelijk hulp. Hier is Magnari. Uw presentator is Petra Possel. Nou, mijn avond kan niet meer stuk. Ik krijg mijn eerste glaasje wijn ingeschonken. Een Sylvane toch, Nicolas ja. Pleij? Dat mag al wel vast verraden worden. In deze uitzending. Intussen. Luisteraars, goedenavond. Welkom bij het koken en Eetprogramma Manjare live vanuit studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen 7 en 8 uur op Radio 1. Wij vinden het heel erg leuk als u reageert op deze uitzending. En doe dat dan via manjar.ntr.nl. U kunt ook twitteren. Hashtag Radio mangiare. En u kunt naar onze Facebookpagina gaan. Daar staat ook alle informatie op. Deze zomer gaat Manjare de favoriete vakantielanden af. Vorige maand hebben we Frankrijk gedaan. En vandaag gaan we naar Duitsland. Ik ga meteen naar Annette Biertschel, correspondent onder andere voor de WDR. Maar ze schrijft ongelooflijk veel over Nederland, over Duitsland ook. Annette, welkom. Wat is het hardnekkigste misverstand over de Duitse keuken? Dat het vet en veel is. Vet en veel? Vet en veel, ja. En het is licht en weinig. Nee, dat kun je ook weer niet zeggen. Dat is regionaal verschillend natuurlijk. Ja, als je zo'n zo heerlijke, heerlijke, lekkere braadworst hebt of mm. currywurst... Mm. Uh, nou, die moet dan ook vet zijn. Hè? Dat ja. is ja ook een misverstand dat alles uh, licht moet zijn. En uh, veel krijg je soms ook, maar die, de keuken is ontzettend veranderd sinds de jaren 50. Dus, uh. We gaan het helemaal met je doornemen. Je bent geboren in Bremen, maar je kent eigenlijk, eigenlijk heel Duitsland culinair. En daarbij heb je een uniek selling point. Je bent met een taart binnenkomen lopen. <laughs> en wat en, voor dan, taart? dan ben je sowieso vast te gaan. Ik was al heel zenuwachtig vanochtend. Want ja, uh, nou, ik werd dus gevraagd, heel voorzichtig gevraagd of ik dat zou misschien willen doen. En ja, dat is natuurlijk de geweldige voorbereiding voor zo'n uitzending. Dat je mag pakken. Ik ja. was helemaal blij. Maar dan achter, oh, hier zitten experts. Nu moet het ook goed zijn. Nee, wij zijn gewoon lekker bekken. <lacht> Dat is heel wat anders, hoor. Dat is echt een misverstand. <lacht> een thuis. Wij zijn goed. lekker bekken en al onze gasten worden voor een bepaald karretje gespannen. Zo neem nou bijvoorbeeld je buurman, Nicolaas Klei. Dat is mijn favoriete omfietsman. Daar fiets ik graag Dank. een stukje voor om. Hij heeft ook altijd een leuk fietsmandje en daar heeft hij dan uh, lekkere wijnen in. Nicolas? Zoals vandaag ook ja. weer. Duitse wijnen zijn dat. Uiteraard. En ook daarom heeft hij een vaste uitnodiging in dit <laughs> programma. Ja. Was het moeilijk voor je een selectie maken voor ons? Ja, want er is tegenwoordig toch wel een behoorlijke keuze aan lekkere Duitse wijn. Ik bedoel, tien jaar geleden was het van: ik neem een liter pak mielg mee om te lachen ja. hoe vies dat is en uh, misschien het heel veel ja. moeite nog iets fatsoenlijks. Maar nu uh, dacht ik echt van: zal ik die? Die is wel lekker. Oh, dat is ook wel leuk of toch maar iets anders. Dus, ja, het is hard werken geweest. Ja. Maar nu hebben we onze eerste glaasje zelf Je moet het ook allemaal proeven en zo. Dat. Wat? Ah, ja. <lacht> Wat? <lacht> nou, we gaan het er straks over hebben. Jonah Freud, mijn vaste steun en toeverlaat en koopboeken vanaand en dochter van een Duitse moeder en een Hongaarse vader. Hongaarse Hongaarstaatsburger, ja. Hij is in Amsterdam geboren. Maar mijn moeder is in Hamburg geboren, ja. Nou, dus kortom, jij had al heel veel recht van spreken, maar nu nog meer. Jij oh, wordt hier ja. aan tafel omringd door kookboeken, schriftjes. Maar ik, mijn oog gaat natuurlijk meteen naar dat hele beetje smoeslige <laughs> schriftje. Was van mijn daar moeder. Ja, De recepten is... staat er ook op. Ja, wat voor schriftje is dat? Nou, daar heeft mijn moeder, die al lang geleden overleden is... Uh, gelukkig een aantal van haar favoriete recepten in opgeschreven. Waaronder gelukkig het recept van de rode grutsen, die ik vanavond ga maken. Het is een, een, een schriftje vol met briefjes, met receptjes. Kijk, dat koken en liefhebben van eten heb ik van geen vreemde. Dat heb je van je moeder? Dat heb ik van mijn moeder. Mijn vader was ook een lekker bekker, maar mijn moeder die kookte. En veel. En... Langdurig. Wij aten daar heel lang iedere zondagavond. En dan begon ze donderdag met koken. En als wij dan zondagavond kwamen, dan gingen we eerst ontzettend lekker eten. Toen we eenmaal de duur uit waren. En vervolgens waren we de rest van de avond aan het afwassen. Want ze was sinds donderdag aan het koken... Voor elk nieuw dingetje pakten ze een nieuwe lepel of een nieuwe pan. Dus er kwam echt... Dat maar dat, dat deden jullie met liefde? Dan deden wij met liefde, zonder we er na drie uur haar keuken schoon te maken. Ja. Oh. Weet je, ik zat voor de uitzending even in jouw moederschriftje te kijken. En wat ik het allerontroerendst vind... is dat ze de drie namen van jullie, van haar kinderen, ja. voorin heeft gezet. Ja, van Hanna, Michael en Jona staat er voorin. Ja. Wat lief is Er staat dat. ook niet voor, er staat van. Ja, dus ik nu moeten in... jullie erom vechten. Nou, ik heb het in mijn bezit. Zij weten daarvan. Ik heb het wel ooit helemaal gekopieerd voor ze. Ja. Dus ze hebben een gekopieerde versie zelf thuis. Jij maakt vandaag rote grutsen? Rote gruutzen. Rode gruutemudde vleuren. Ja. Waarvan mijn vader altijd zei, en dat heb ik gisteren de hele dag gedacht toen ik het aan het maken was. Zonde van het fruit. Want daar oh. gooi je dus allemaal rood fruit in. <laughs> en dat kook je stuk. En mijn vader riep alleen maar zonde van het fruit. En vervolgens at hij een hele schaal. Het is, moeder, het is van rood fruit gemaakt. Het is, uh, wordt gebonden. Uh, dus het sap van het fruit, dat gebruik je. En dan wordt het gebonden. En uh, dan eet je het koud. Het liefst met vanille saus. Die heb ik dus ook gemaakt. Ja? Dat, vond mijn, dat deed mijn moeder eigenlijk nooit vanille saus maken, want dat is werk. Dus wij kregen middenvleuren met uh, slagroom. Met sl oh. Ja, stijf gekocht, klopt. Slagroom. Ja. En door een wonderlijke speling van het lot heb je het voor elkaar gekregen. Weer drie recepten naar boven te ja, halen was... verschillende ja. rode kruiden want ik zag op Facebook een, een toch wel een wanhopige oproep ja. of iemand jou een receptuur kon helpen nou dus het is, het is, in, is moeilijk nou, dit. het is nou kijk het staat wel in alle Duitse boeken het enige probleem is is dat er ik heb één boek nu kunnen vinden uh, in het Engels wat over de Duitse keuken gaat in Duitsland zijn verschillende boeken verkrijgbaar Weet ik, maar niet heel veel. In het Nederlands is er al heel lang niks meer leverbaar over de Duitse keuken. Dus ik heb een Engels boekje over de Duitse keuken. Dat heet, dat is net uit, Morden en Schnitzel. Er is een vrouw oh. geweest die oh, heeft een, een, die een roman ik. geschreven. Mijn keuken in Berlijn, waar er recepten in komen. Daar stond het in. Dus in alle boeken die over de Duitse keuken gaan... Staat het. Maar het stond ook in het schriftje van mijn moeder. En het zal natuurlijk bij voorbaat geen geheim zijn dat dat de lekkerste is. Vanzelfsprekend. <laughs> en we gaan luisteraars oproepen om dit te bestrijden. Bestrijd het kwaad dat Jona heet. <laughs> uh, uh, wat, wat is onze adres ook alweer? manjare.ntr.nl natuurlijk vanzelfsprekend. manjare.ntr.nl radio Manjare is onze, onze website. Daar vindt u onze recepten. Alles wat we vandaag doen. We zetten daar straks nog een foto op van Annette Bierschol... die voor de WDR werkt, maar ook heel goed taarten kan bakken. Ze staat met haar taart, komt ze op de foto te staan. De keuze van Nicolaas Kleij komt daar ook op te staan. En ik heb op Facebook een paar weken geleden al een oproep gedaan... Uh, toen heb ik gevraagd, jongens, kennen jullie Duitse gerechten? Nou, de opbrengst was enorm. Ik doe even een kleine bloemlezing. Schweinehakse, knödel, gebraden gans op Kasselse wijze, Bremer Spiesbraden, Vlamkoegen, Spetsel, Tafelspiets, O, Batser, IJsbein, Lapskous enzovoort. Hoe was de uitspraak er net? Heel goed, spetsle, maar verder lapskaus oh. heb je ook perfect uitgesproken. Oké, okay, maar wat is in vredesnaam lapskaus? Lapskaus is de enige uh, Duitse stamppot. Ah, in principe, ja. Want wij kennen geen stamppot, wij, wij, wij eten dat allemaal die dingen apart, hè? dus uh, boerenkool en aardappelen en vlees. Jullie mengen alles bij elkaar en dan moet er een saus overheen. En lapskous komt uit Hamburg, wordt alleen in Hamburg gegeten. Dat is dus ook met aardappelen en met corned beef en dat wordt gestampt, daar komt de rode bieten bij. En je kunt je voorstellen hoe dat dan uitziet. Is wel lekker, hè? ook ziet het een beetje raar uit. Uh, daar komt bovenop het liefst nog een gebakken ei en een augurk. En dat is natuurlijk absoluut een um, uh, Ja, oh, wordt zo dus ziet het eruit, een, uit. een, een in de lucht nu. gerecht. lucht. Um, gerecht? Ja. ja, want dat is cornetbeef, dus alles wat, wat, wat houdbaar is. En dat, dat is dus het enige wat... Zeg, Annette, jij ja. weet toch wel als volledig ingeburgerde ja. uh, Duitse mevrouw dat wij cornetbeef hier zeggen? Ja. Oh nee, dat Ook wist al ik is dat niet. heel erg fout. Oh, dat wist ik niet, daar heb ik iets geleerd. <laughs> daar zijn we ja. allemaal mee groot geworden. Ja. Cornetbeef, dat is. Ik. Ja. ik. Dat dan ja. hou uh, ik. Hij is toch zo Nicolaas. Als je het weet het je hoort het, het altijd fout je uit. Je moet het fout ja. uit. Oké. Okay. Ja. Nee, maar goed, dat, dat pak je nu even lekker mee. Oké, okay, dat komt nu in mijn schriftje. Okay. <laughs> en die spetselen, wat is dat? Spetselen is een pasta. Dat is in Schwaben, in de zijde van de, rond Stuttgart. Baden-Baden, uh, daar wordt dat gegeten. Dat is uh, uh, uit een deeg met... Uh, dat wilde eigenlijk mijn zoon wilde dat ik vandaag spetselen ging maken. Hij zei, je ja. meenemen. Ja, ik zei, dat moet vers, dus dat kan niet. Nee. Uh, maar ja, je maakt een pasta deeg van uh, behoorlijk veel eieren. En dan is het eigenlijk alleen echt als je het... Voor een plank af ah, een plaatje erbij nee. van Altijd leuk voor de radio. Als je het afsnijdt van de plank. Nou, dat zelf uh, kan ik niet. Want uh, dat, volgens mij kun je alleen als je in drie of vier generaties in Zwaben bent opgegroeid. En ge, gezeteld bent. Maar er is een handige apparaat. Die krijg je trouwens ook in een hele mooie keukenwinkel in Amsterdam. Als ik dat even mag zeggen. En, oh, uitgevonden trouwens. Heet de Spetzle Presse. En die is uitgevonden door een vroegere minister-president van die deelstaat Baden-Württemberg. Dus daarom dacht ik, mag ik hem ook gebruiken en ze worden overheerlijk. Nou, de kijk, ik vind ja. nu al een knetter informatieve uitzending. U mag thuis nogmaals reageren met jari.ntr.nl. <lacht> dan kunt u hem nog informatiever maken. Met dit gezelschap gaan we praten over de Duitse keuken. Chris Bijma is hier niet fysiek bij, maar die heeft voor ons een reportage gemaakt. Die, die is op cursus Worst gegaan. En dat is toch bijzonder voor een, voor een vleesverlater. Hij heeft zich er gewoon doorheen geworsteld, zal ik maar zeggen. En hij deed dat bij de Amsterdamse zaak met de toepasselijke naam Worst. Hoe kan het ook anders? Uh, we gaan, Annette Bierschel, zij is correspondent, ze is schrijfster. Ze is geboren in Bremen. Of eh, heeft daar ook het grootste deel van haar jonge leven uh, gewoond. Je hebt boeken geschreven. Ik zat er even naar te kijken. Ik zag dat er een titel was waar bittenballen in voorkwamen. En een titel waar uh, Alkmaarse of, of uh, Noord-Hollandse kaas in voorkwam. Motskouda, ja. Ja. Ja. ja. dan natuurlijk. Maar dat is een Duits boek. Zijn bitterballen echt bitter? Heb je je afgevraagd? Ja, gelukkig niet. <laughs> maar Ik dol op bitterballen. Jij, dus. jij hebt, jij hebt een, een grote fascinatie voor, voor eten, voor koken... en voor de Duitse keuken in het bijzonder. Ja. Typeer die Duitse keukens... Ja, dat is heel lastig. Dat is heel lastig te doen als ik uh, daarom word gevraagd. Want het is absoluut Duitsland, het is een groot land. Er zijn hele grote verschillen, regionale verschillen. En je kunt echt beter spreken van uh, zeg maar, een uh, Noord-Duitse keuken... of een west keuken of uh, een keuken. Ja. Maar wat ik uh, altijd denk, als ik aan Duitse keuken uh, denk... Dan, dan heb je zeker het brood. We hebben echt, dat, dat is ons grote... Uh, nou ja, dat is echt zo'n heiligdom, dat elke Duitser aan het buitenland zegt... Oh, hier is geen goed brood. Uh, maar wat ik vooral toch uh, typerend vind, is dat wij grote stukken vlees hebben. Um, der braten. En der braten, uh, uh, dus dat is één groot stuk vlees wat je smoort of stooft of, of, of, of uh, bakt. En voor, voor, voor zondags dan vroeger meestal. En dat vind ik typerend, want uh, toen ik hier kwam was ik verbaasd dat je hier... Kleine stukjes al gesneden krijgt. In 100 gram? Denk, uh, ja, of per huh? persoon. Ja. En terwijl, kijk, en dat, dan heb ik zoiets van: dat is een soort van gastvrijheid, verbind ik daarmee. Dat zei mijn moeder ook altijd. Nou, dan had ze dus een braten. En dan was het, zo, ja. En als er meer mensen bij het eten waren, nou, dan werden die stukjes dus dunner. Kleiner voor, voor iedereen. Ja. Maar dat is, uh, dat is voor mij het uh, beeld wat ik bij. Uh, ook een geliefd beeld wat ik heb van de Duitse je zegt keuken. Het, je zegt het wel mild, maar daar ligt toch een kleine belediging in... Uh, in verscholen, in jouw analyse. In jouw analyse. Analyse, je <lacht> denkt nu de analyse. Van... Ja, de oh, analyse is uh, uh, oh. dat wij eigenlijk niet zo gastvrij nee, zijn. Nee, nee, nee. Dat, dat is jouw opgevallen. Nee, nee, nee, oh. dat, dat, dat, hey, dat komt negatief over. Maar dat is het dus niet. Want in het in, in begin zou je dat misschien denken. Um, maar ik denk het is gewoon... Um, Nee, jij kookt ook vaak voor dat gezin hier. Dat het de gezin en samen het gezin... de privacy is erg belangrijk uh, voor Nederlanders. En uh, het is... Uh, ik, ik kan me dan voorstellen als iemand op visite komt... dat ze... Uh, als die komt eten, dat is niet zo... Het is onfatsoenlijk om op etenstijd Precies, te komen. Precies, dat is onfatsoenlijk. Ja. Maar daarna ben je op de koffie ben je altijd welkom. Dus het is een beetje een andere traditie, ja. denk ik. Ja. Maar stel dat ik nu bij jou toch zou blijven om zes uur... terwijl je al op de horloge kijkt... en uh, eigenlijk de aardappels aan het schoen bent. Ja, ja, ja. Dan denk ik, zou jij zelfs een stukje van je... Cornet beef Nee, dat past nu niet. Maar goed, zou je afsnijden uh, en me geven. Nee, maar ik, ik, heb altijd, een... ik, ik heb altijd voor de zekerheid braten in huis. Ja. <laughs> er komt nooit iemand langs. Nee, maar het kwam negatief over. Dat bedoel ik niet, maar dat, dat gaat te ver. Maar dat zijn gewoon andere ja, rituelen en andere ver, ver, tradities. Met, dus. wat voor, met wat voor gerechten ben je in grootgebracht? Wat was, je, wat, wat was de keuken thuis? Uh, ja, nou ja ik, ik zeg altijd, ik had de Duitse geschiedenis een beetje op mijn bord. Want uh, mijn vader komt, uh, kwam uit het, uh, wat nu Polen is, uit uh, Stettien, Czecien. vroeger de deel ja. van Duitsland. Mijn moeder kwam uit Westfalen. En uh, nou, ze zijn uh, naar Noord-Duitsland, naar Bremen gekomen. Dus ik had absoluut de Bremer keuken, dus kool en pinkel. Uh, Rote Grutsen. natuurlijk. Even voor de dag, uh -huh. ja, kool, gewoon kool. Allerlei nee, kool en pinkel, dat is nationaal eten in Bremen. Uh, dat is Pinkels. boerenkool en pinkel is een bijzondere worst. pinkel. Uh -huh. um, ja. ja, pinkel. En, Pinkeltje. Uh, dus daarmee ben ik groot geworden. Absoluut uh, noord duits Maar dan waren er ook dingen die mijn vader dan uit het, uit het oosten weer lekker vond. En, en mijn moeder had dan weer... Mijn moeder kookte heel veel en ontzettend lekker en goed... En ik heb dus ook zo'n schriftje thuis, hè, zoals Jona. Ja. En uh, die hadden weer ja, dingen uit, uit Westfalen die ze meebracht. Dus het was, was heel gevarieerd. En ik wist soms niet... Dat kwam pas veel later dat ik uh, kookboeken begon te lezen... toen ik dacht, oh, daar komt het vandaan. Ik had geen idee. Maar is er een standaard werk over de Duitse keuken? Um... Ja, kijk, ik heb een paar boeken... en dat is niet echt een standaardwerk, nee, dat kun je niet zeggen. Ik heb één boek uh, uh, wat trouwens uh, uh, in de jaren 50 aan, aan meisjes werd gegeven. Ja? Dat moesten ze kunnen om een goede Duitse huisvrouw te worden. En dan heb ik één, dat is uh, Davides Holle. Dat is wel, volgens mij ook 100 jaar beschouwd als standaardwerk. Dat heb ik voor mijn over, overgrootmoeder geërfd. Schitterend. Schitterend. Maar daar kun je, dat kun je de recepten niet meer uitmaken. Want dat zijn allemaal dingen die je niet meer kunt krijgen. Oh, gewoon de ingrediënten ja. kun je niet meer krijgen. Ja, en dan heb je natuurlijk zo'n zo ding waar dan staat... een, een klein ontbijt met uh, acht gangen of zo, weet je. Ja, ja, dat ja. ja, ja, uh, ja, ja, ja. Zo'n soort dingen. Maar dat was uh, vroeger een soort van... Uh, ook een standaardwerk. En nu ja. is er niet iets? Nee, nu heb je het zoveel verschillende. En het uh, is een ontzettende mm -hmm. kookboom, kookboom. Boeken, ja, want lijkt, lijkt de Duitse keuken van dit moment, want natuurlijk, de Duitse keuken staat natuurlijk enorm onder invloed ook van, van de invloeden van immigranten. Uh, alle grote zeggen, ja, je hoeft maar naar Berlijn te gaan en je, en je maakt het zelf gewoon uh, aan de lijve mee. Lijkt die keuken nog iets op de burgerlijke keuken van, van waar jij groot mee bent gebracht? Ja, wel, want, want op een gegeven moment uh, was er zo'n revival. Toen werden die oude uh, recepten ook weer herontdekt. En als je nu in Berlijn bent bijvoorbeeld... krijg je toch ook nog regelmatig en vaak lever. Ja. Lever met uh, gebraden, uh, gebakken appels en uien. Ja, heerlijk. En, um, en, en, heerlijk. en de vergeten groenten die, die, of, uh, die toen vergeten waren... Die, die, die herontdekt worden. Mangold bijvoorbeeld. is zoiets. Wat is mangold? Oeh ja, dat is nu... Uh, uh, is paksoi? Uh, dat paksoi? Dat... dat, dat uh, de... Ha, weet ik het soms niet? Nee. Dat moet ik dan je mag zo... het uitbeelden ook. hoor. Nou, een soort kool, <laughs> dat Met lange uh, groene bladeren, zo lang, en dan uh, begint het eerst wit en dan ja, wordt het, het, is het, het, het donker. Dat zo, je en uh, uh, dus op een gegeven moment werden zulke recepten weer herontdekt. En wat je ook hebt, bijvoorbeeld gans. Hè? Een van de laatste ja. had gans opgezet. Zeker. Dat is ook een traditie. Is gebraden gans uh, Ja, dat is ook, ja. Elke familie heeft weer een eigen ganzenrecept. Dat je, dat je uh, de, de traditie dat je dat in, in november eet, of rond uh, uh, sint eet. Uh, en dat is herontdekt. En, en zo blijft het dus van dat goed burgerlijke. Het blijft dus bestaan. En dat werd op een gegeven moment wel gemengd met, ja, met een andere stijl van ko koken. Dus ja. minder vet, minder ja. lang doorgebakken uh, of gekookte kool en, en, en dergelijks. Dus dat, daar, daar gebeurt ook iets. En daar natuurlijk andere invloeden. Wat, Annette, wat is jouw heimweegerecht? Wat is het gerecht wat jij hier <lacht> maakt met tranen in de ogen? Uh, naar kezekoeren maak ik wel... Um, ja, dat is heimweegerecht... En dat wat ik ook heb is uh, frikadelle. Sorry? Nog een frikadelle keer? Frikadelle is een, een Duitse gehaktbal. Maar uh, dat maak ik natuurlijk zoals mijn moeder zo heeft gemaakt. En dat is de lekkerste. Lijkt niet op onze frikadelle? Nee, uh, ja, als je uiterlijk kijkt wel, maar die valt bijna uit elkaar als je hem... Uh, het veel losser. Het is niet zo vast. Er zit niet zoveel brood in of zoveel paneer mee. Maar bij ons is het eigenlijk meer een soort rubber uh, dingetje. Ja, maar, ja. Het kan ook, kan, maar het kan ook lekker zijn. Maar ik maak hem dus. En dat, die is wel. Uh, ja. Luchtiger. Losser. Maar luchtige, dat is iets waar smakel. ik dan denk. Oh, zo'n frikadelle. Ja, dat kan ik zelf maken. Weet ja. je wat een gezellige pruttel in die pand? Jona staat. Je staat nu een worstje te bakken, toch? Ja, natuurlijk. Duitse ja, de, worstjes. Duitse we worstjes nou. gaan we vandaag eten. Heerlijk, heerlijk. Uh, nou, ik hoorde dat een jaar geleden Albert Heijn. ook naar Duitsland is verhuisd. Is dat een goed concept? Duitsland en Albert Heijn? Qua... Dat vraag ik me ten zeerste af. Want, want wat ik dus... Uh, uh, ja, niet alleen bij Albert Heijn, maar daar bijzonder. En ik heb bij mij dus, dus een overmacht aan Albert Heijn in de buurt. Ik heb haast geen keuze. Uh, wat me dus het meeste ergert is dat het alles voorgesneden is. En alles in plastic, of, of heel veel in plastic zakjes. De groenten en, en afval kant- en klare maaltijden ja. en is dat uh, niks voor de Duitsers? Nee, nee. Die doen dat niet? Nee, ja, dat doe je misschien soms ook. Maar eigenlijk, is als ik in Duitsland een supermarkt ga... Dan, is het, uh, dan ligt het daar alles uh, klaar. En wij zijn ook trouwens nog, ook nog een zeer gezond, gezondheidsbewust volk. Uh. Die, die worst gaat echt heel goed. En, hard, en da hè, die daar die worden we in. heel uh, principieel. Gaat wel goed daar, eigenlijk, ja. jongens. Ja, nou, Francine en Jonas staan samen één worst te bakken. <laughs> dus dat is echt heel veel aandacht voor één worst. Is dat nou ook wel nodig? Geluidseffect inderdaad. Nou, nou, nou, er is echt zwaar op ingezet vandaag. Sorry dat ik je onderbreek. Ja, nee. Dus wat, wat Duitsers dan op, uh, ook zeggen is nee, dat al die, die plastic zakjes gaan. natuurlijk alle vitamines van zijn groente uh, raak kwijt. En, ja. Uh, ja. En, en, en het is ook niet lekker. Nee, maar goed. Dus, dus de Duitsers snijden in principe zelf. Ja. En die kopen geen pakjes en zakjes. Nee, daar nee. kunnen wij nee. nog wat van leren. Veel minder. Veel minder dan hier. Het is huh? ook veel meer biologisch eten in de gewone supermarkten. Nicolaas, doe je even gewoon, eh, en gewoon graag een eerlijk antwoord. Doe jij wel eens zo'n zakje voorgesneden groenten? Nee, nooit. En niet om hier even uh, snobistisch culinair te wezen, maar. Je kookt nooit gewoon. <laughs> nou, voor wat het voorstelt, want uh, mijn vrouw die kan helemaal niet koken, dus ik ben de... En niet in de zin dat het vies is, kan gewoon helemaal niks. Oh, echt helemaal niks. Echt helemaal niks. Maar we, we, we hebben nu bijvoorbeeld het voorbeeld een ei bakken. Ze zou niet weten hoe het moet. Echt waar? Nee, ja. Dus jij bent op alle fronten eigenlijk de held in huis? Nee, want zij kan weer alle andere dingen. Jawel, maar ik bedoel, dat eten is heel dat belangrijk. Eten, dat, de boodschappen en het eten, dat doe dat ik doe ook jij. Al. En, en bij geen, de, geen de markt pakken, zijn geen zakjes. En de biowinkel en de kleine middenstand. Maar het is in de grote stad natuurlijk ook handiger... dan dat je ergens in een ver weg dorp woont... Zoals vrienden van ons. En die hebben daar één supermarkt. En ja, daar moet je het leven mee doen. Ja, of je moet gewoon langs of de boer fietsen, Ja, maar ja, die moet je ook maar in de Phoenixwijk. hebben. Ja, de -wijk ja. Hadden, dus, ja uh... die heb je niet in iedere Phoenixwijk. We krijgen reacties binnen van luisteraars. Meneer Klei, we hopen dat u nou eens aandacht besteedt aan het alcoholpercentage van wijn. Leven de 12 Dit schrijft de heer Hadewaard, de 12 wijnclub. Klinkt dus deze... goed. Is die wijnclub jou bekend? En wat zou de gedachte daarachter zijn? Nee, uh, ja. Ik hoop niet dat ze het doen uit een, een of andere enge gezondheidsredenen. Maar als ze het doen omdat er veel te veel loodzware, vermoeiende wijnen met 14,5% zijn... Dan hebben ze helemaal gelijk. Maar in het koele Duitsland heb je daar toch minder uh, Zit je met lage alcohol? Lage... Heel simpel gezegd, hoe warmer, hoe meer suiker in de druif, hoe meer Precies. alcohol. Al kun je natuurlijk van alles regelen. Uh, Dat zie je natuurlijk aan, maar... aan die Argentijnse wijnen en die, ja. en die zuidelijke wijnen. De gemiddelde die... Duitse wijn is uh, rank en slank en licht. Ja, dus die kan makkelijk mee met de 12% wijn. Club. Ja. Ik wist echt helemaal niet dat dat bestond. Wist jij dat wel? Als, uh, special... ja, maar het zal toch van een soort vriendenclubje zijn dat zo heet? Of zo? Oh, ja, ik zou onderzoeken. Net zoals uh, Wijn is Rood en komt uit Frankrijk. Er komt uh, nog een andere Hans binnen. Hans Richter die schrijft dan... Goedenavond, ik luister meestal met plezier naar jullie programma. Ik woon zelf in Faals, vlakbij Aken. En ik heb Duitse vrienden en kennissen veel. Persoonlijk heb ik meer met de Franse keuken. Maar als we het nou toch over Duitsland gaan hebben... moet me één ding van het hart. En dat is zouden ja. Dat zijn jullie vergeten. Terwijl dat gerecht dat in Duitsland is dat dat het gerecht van Duitsland is, van oudsher vaak gegeten wordt. Is dat zo? Annette. Ja, dat is vooral Rijnland. Dus dat, dat is natuurlijk in die regio. Ja. Maar Sauerbraten wordt ook gegeten. Is, eh, ja, is zeg maar lastig of duurt halt heel lang om voor te bereiden. Want je moet, moet het volgens mij 24 of zelfs 48 uur in een marinade leggen. Ja. Dat ja. die echt lekker zuur wordt. Hij heeft nog een tip. In Aken is eigenlijk een ontzettend burgerlijk restaurant... dat Zouabraten Palast heet. Wat een schitterende naam. Dat is zoiets als het Vispaleis of de Matrassenkoning. <lacht> De eigenaresse is het Akener Dat is het dialect van die streek. Die zeer gastvrij en verwelkomd wordt met de vraag... ontkinde, was darf es sein? Zouwe braten is overheerlijk. Hans, we hebben gerectificeerd. Maar ik wil ook nog even zeggen, de uitzending is nog niet voorbij. Dus we gaan <laughs> gewoon door. Terwijl de worstjes gebraden worden, gaan wij luisteren naar Chris Bayema. Want onze verslaggever Chris Bayema in het geheim een vleesverlater... kreeg les in Duitse worst. Hij schoof aan bij wijncafé Worst in Amsterdam... en zag met eigen ogen hoe er een typisch Duitse weiswurst gedraaid werd. Kees Elving werd wereldberoemd met restaurant Marius, maar hij heeft nu ook een café. Stel jezelf een vraag, Kees. Hoe ziet mijn ideale café eruit? Huiselijk en eigenlijk rondom een keukentafel. En je idee was ook niet alleen een café met drinken. Toen kwam al snel de gedachte van... hé, hey, maar dan gaan we iets met charcuterie doen. Ja, en in het bijzonder iets met worst... En dan is mijn vraag aan jou, Kees. Waar komt jouw fascinatie voor worst vandaan? Ik had een fascinatie, of ik kom eigenlijk van nature al... Uh, uh, omdat ik een beetje in Friesland woon, uh, nog wel eens in, uh, in Duitsland. En met name in Bremen. En ik vind dat gewoon eigenlijk een hele leuke stad. En daar in Bremen is een wonderbaarlijk eethuis. En dat is de Bremer Raadskeller. En het aardige van de Bremer Raadskeller is, is dat ze uh, zoveel worst serveren. En je kunt je daar te goed doen aan Bremer Pinkel, aan Bremer Kniep... en allerlei andere gekke worstachtige specialiteiten. En met name die Bremer Pinkel, die vond ik erg fascinerend. Het is een worst die uh, uh, alleen maar in Bremer gemaakt wordt. Echt een winterkostworst. Is, hij is gerookt, er zit heel veel parelgort in. Gort. En die zorgt voor A, een heel andere structuur. En B... Um, in het kader van misschien wel minder vlees eten. En dat is echt niet waar ze op dat moment aan dachten toen ze hem gingen maken. Maar het is wel een fascinerende worst in het nadenken over... hoe, hoe zouden we minder, uh, uh, wel de, de pret van vlees eten hebben. Maar stiekem eten we gewoon uh, een kwart of misschien wel een derde minder vlees... omdat er allemaal gord in zit. Ik vind daar eigenlijk wel een grappige gedachte. Kees, zou jij misschien een mini-spreekbeurt kunnen houden in 30 seconden... over eh, worstenregio's in Duitsland? Na de muziek. Ja. Um, ik denk dat er in Duitsland uh, heel veel verschillende worsten zijn. Maar soms kun je even in de hoofdlijn drie belangrijke worsten zien. En die is ook in, de, in drie regio's ingedeeld. En dat is grofweg de braadworst in Noord-Rijn-Westfalen, oftewel in het Roergebied... Dat is in, uh, in München de wijsworst, ge gemaakt met, uh, met kalf. En dat is in uh, Berlijn de curryworst. En gek genoeg, de curryworst, er zit geen curry in, maar er komt curry op. Oftewel, het is gewoon een varkensworst. En ik ben nu bij jou, Kees, omdat je voor mij een Münchener wijsworst gaat maken. Maar hoe doen wij van worst dat eigenlijk? Wij... Hier bij worst zijn we natuurlijk weer een beetje eigenwijs. We eh, stoppen er, oh, want we hebben dan even het thema kalf. Want in de Weiswurst, daar zit kalf, hoofdzakelijk kalf in. En wij stoppen daar ook nog kalfs, gekookte kalfstong bij in. Grote stukken kalfstong. Aan de slag, want we hebben nu een soort worstenmaakmachientje: een handmatige. Ja, dit is. Grote de, pers lijkt het wel. Het is een worstenpers. En die wordt al eeuwen gemaakt door de firma Dick. Het is een prachtig apparaat in roepgeest staal en, en moderne plastics en rubbers en weet ik veel wat. Een grote bak eronder met een slurf eraan. Ja, hij ziet er ook wel uh, wat prehistorisch uit, vind ik tenminste. Want uiteindelijk moet hij gewoon die handelde door persen. En daar gaat het door een soort mini-regenpijpje, kalsvlees met varkensvet, zout uien, citroenrasp, nootmuskaat, peterselie, scherfijs in de varkensdarm. Zo, de pit gaat aan. En nu gaan we hem klaarmaken. En uh, we gaan een worstje bakken. Ja, bakken. Maar je zei, ik heb het eruit geknipt, maar je zei net tegen mij dat je een wijsworst eigenlijk moest koken, toch? Nee, maar goed, zo zijn de, de Duitsers gelukkig ook nog... Uh, ik bedoel, er is wat oneenigheid tussen de verschillende regio's over uh, mag een worst gegrild worden of niet. Um, kijk, de braadworst, strikt genomen in noord rijn westfalen die wordt vaak gegrild. De curryworst hoort gebakken te worden en de wijsworst hoort gepocheerd, zeker gekookt te worden. Maar wat we, wat we gewoon willen is dat die, uh, het bruin worden en, uh, en een beetje krokant worden. Dat, maar, dat zorgt dat het prettiger gereed is. Is die klaar denk je? Of niet? Ik denk dat die klaar is. We gaan hem gewoon aansnijden. We pakken een potje mosterd erbij, een stukje brood en dan uh, smak hem maar. Nou, oh. echt een lekkere worst. Helemaal niet, uh, niet, uh, niet uh, vervelend, niet raar sterk, niet raar zwaar. Het heeft ook, nee, het heeft wel een andere smaak, maar het is niet te gek, inderdaad. Wil je nog iets, iets Duits zeggen tot slot? Nur die Wurst had zwei enden. We zitten hier aan de wijn en aan de worst... We zitten hier nu aan die Duitse wijsworst, Münchener, worst van worst en uh, nou, het smaakt lekker he, jongens? Ja, maar is is geen, geen wijsworst? Oh, sorry. Dat is nu een braadworst. Oh, dit is een braadworst. Een wijsworst die moet, dat heet dan geweld worden, dus die moet niet gebakken worden. bijna aan de kook aan, aan water, bijna water moet die. Uh, gaar, maar dat is hoor. deze ja. gebeurd. Hij is eerst geweld toen is, is hij gebakken. en daarna ja. is hij gebakken. Maar ja, dat is niet... Een kalfsoos... Was... Nee, ja, dat is, wordt, wordt helemaal niet gebakken. Wordt niet nee, gebakken. maar jongens, Worden jullie niet goed goed hebben niet goed opgelet. Want het was net in de reportage werd dat uitgelegd. Ja. Dat doen ze hier zo. Dat ja. doen ze hier zo. Ja, maar daar ja, dat... ben jij duidelijk niet mee eens. Oh, nee, ik heb het niet gehoord natuurlijk. <laughs> nou ja, ik kom niet uit Beirendaar. Daar heb ik dus geen... Uh, daar word ik niet oh. principieel. Mooi. Hoe dan ook. Wij zijn uh, aan het, het, het is in ieder geval lekker. Als en die ik... wijn die kan er ook goed bij. Maar ik begin zo langzamerhand eigenlijk wel te geloven... in de doctrine van Nicolaas Kleij, wijnschrijver en medewerker aan dit programma. Die zegt altijd, lekkere wijn past overal bij. En zo is het maar net. En hè, bij niets. Uh, Zo is het. En bij lekkere worst past inderdaad bijna alle lekkere wijn. Zo... Zolang het me niet te moeilijk doenerig is. Juist. En dat gaan we ook helemaal niet doen. We gaan het nee. gewoon heel overzichtelijk aanpakken vandaag. Precies. Wat, wat voor wijnland is Duitsland, uh, Nicolaas? Uh, bij... Het is toch nog steeds heel veel, in ieder geval Nederlanders... maar ik denk ook wel Engelsen, bekend van gut, maken ze daar wijn... of ze kennen iets vaag goedkoop vies. Maar dat is wel de afgelopen tien jaar behoorlijk snel aan het veranderen... dat mensen weten van, daar wordt ook gewoon heel erg lekkere wijn gemaakt. Want je denkt toch eigenlijk drie flessen moezo voor tien gulden... He, dat, dat, dat en is dat het was dan na verhouding nog duur. Dat was, <laughs> kan je nagaan, voor vijf gulden. Ja. En dat was altijd een beetje van die zoete troep. Ja, met wat accuzuur erbij en ja. een heleboel zwavel. En uh, nou ja, ja. daarna kon je je maagwand <laughs> laten corrigeren. Of <laughs> de vullingen er opnieuw laten inzetten. Wat, wat, wat, is, die, wat is er eigenlijk nou gebeurd dat, dat Duitsland ja, dat zo opgekrikt heeft, dat niveau? Komt dat door wijnschandalen, zoals in Oostenrijk? Of... Nee, ik... Er werd uh, al heel lang goede wijn gemaakt. Uh, een ruim een eeuw geleden, als je dan een goede wijnkaart zag ergens... was de beste Duitse wijn was duurder dan champagne of witte bourgogne. Uh -huh. Maar daarna kregen we de 20e eeuw met Eerste Wereldoorlog... Warme Republiek, Tweede Wereldoorlog en allemaal andere ellende. En dat is allemaal niet bevorderlijk voor wijnbouw natuurlijk. Eh... Uh -huh. uh, toen kwamen mensen ja toch met de oplossing... weet je wat laten we maar goedkoop en lekker veel gaan maken, want dat verkoopt. Nou, en dan verdien je heel weinig op, dus dan ga je nog goedkoper werken... en dan wordt de kwaliteit nog minder, enzovoort. En net zoals eigenlijk in de jaren 70, 80 in Zuid-Frankrijk... waar ook heel veel goedkoops werd gemaakt... waren ineens jongens en meisjes die dachten van... Uh, het kan ook anders, uh, we gaan proberen lekkere wijn te maken. Ja. En dus heel langzaam maar zeker... Uh, krijgen wij steeds meer van die lekkere wijnen... Uh, wat betalen wij daarvoor? Uh, het begint helaas toch wel snel bij een tientje. Want het vervolg van wat ik net zeg. In Zuid-Frankrijk is een enorme hoeveelheid wijn en het is er lekker warm. Maar als je in het uh, toch wel koude Duitsland... dat echt vlakbij de grens zit van waar je nog wijn kan maken... goede wijn wil maken, dan moet je dat op steile rivierhellingen doen. Waar de zon mooi op staat te ja. bakken. Het heeft een steenachtige... Uh, grondsoort, en dat, nou, dat krijgt de hele dag warmte en straalt dat s'nachts weer uit. Dus daar kunnen die druiven mooi rijpen. Maar als je het gewoon ergens op de, de vlakte doet... en dan ook nog volgens de methode liefst zoveel mogelijk... dan krijg je dus die enge pakken waar we het eerder over hadden. Precies, dus, dus het is meteen heel arbeidsintensief. Ja. En er is maar heel weinig van, van die hellinggrond. Er is ook weinig. En al de mensen die er werken, die moeten hoogtevrees vrij zijn... want het is echt heel eng... Dus, uh, Jij bent wel eens op zo'n helling geweest, begrijp nou, ik. Nou, vanaf een aantal meters uh, naar durven <lacht> kijken. Maar, <lacht> maar van de afstand is het heel mooi, hoor. Die maar past als je past wel in het rijtje. Je dan, uh... past heel goed in het rijtje. van Nicolaas Kleij gaat meestal op vakantie naar de Hoek van zijn straat. <lacht> <Ja>. <lacht> Mag ik maar iets vragen? Wat me dan verbaast qua prijs. Hè? Als ik in Duitsland ben, dan krijg ik dus een supermarkt. Geweldige Duitse wijnen. Voor, mm. voor, niet duur. Nee. En, en dan... Uh, je vraagt het wel aan de goede man. Hij is dus, natuurlijk van de supermarkt. Dus wat ik, wat ik dan uh, denk hier vaak... ik zie dat, dat het gewoon ook door de grote supermarktketen... die dat veel goedkoper zouden in kunnen kopen... dat die dat niet doen. Die hebben dus nee. nog steeds... het liep vrouwenmelk. Ja, maar ik denk dat het wel gaat komen. Want bijvoorbeeld Oostenrijk is ook begonnen in Michelin-restaurants... en daarna bij gespecialiseerde importeurs. En nu heeft iedereen een gruner veldliner. Ook trouwens voor toch wel 6 euro minstens. Wat voor supermarktbegrip ja, duur is. Okay, je, dus je, ik denk dat iets ja. in die richting, hoop ik... ook op een gegeven moment bij de supermarkt wel uh, zal komen. Wij gaan uh, nu proeven. Uh, je hebt weinig meegenomen tussen de 10 en 15 euro. Ja. Uh, want anders was het eigenlijk niet smaakvol genoeg naar jouw uh, nee idee. en ik, ik ben een enorm uh, zunigert. Maar je kunt er iets voor 10. Maar dit was dan stuk voor stuk zoveel lekkerder Daar ik gaan denk, we dan liever die. En het ging ook om vier uh, visitekaartjes en een beeld te geven van wat er kan... uit de enorme verscheidenheid ja. uh, die er bestaat. Wat dus. We zitten nu aan de Sylvaner. Ja. Rijn Hessen. Hessen. Rijn Hessen. Rijn -Hessen. Ja. Berucht om de grote literflessen voor bijna niks. Maar ook daar heb je een aantal jonge wijnboeren... die enthousiast bezig zijn. Zoals deze familie Witman... En geïnspireerd door zo'n voorbeeld. Want je kunt natuurlijk best goede wijn gaan maken, maar het kost allemaal geld. En je moet het natuurlijk ook wel verkopen. En daarvoor moet je bekend worden. Ja. Maar dat is gelukt en nu doen anderen het ook. En dan krijg je een fijne, biodynamische, hele pure, zuivere wijn van... Ja, toch wel achterbuurtdruif Silvaner, waar nooit echt veel vriendelijks nee. over is gezegd. Ja, want is dat een achterbuurtdruif? Volgens de boekjes wel, ja, zeker. Waarom eigenlijk? Als je het, nou, je zult het uh, als je deze proeft en daarna de riesling, wat de keizer van de witte druiven is en volgens veel mensen zelfs hoe dan ook de beste witte wijndruif. dan is dit gewoon een stuk simpeler. En als je dan ook nog niet je best op doet, dan is het op zijn best vaag fruitig. Ja, ja. Het is een, uh, het is een bijzondere druif uh, weten wij dan nu. Deze komt uit 2011. Deze Sylvane, die kost 15 euro. Ja. En uh, wij hebben dat. We gaan daar even de neus in steken. Ja, ik vind het wel heel erg lekker. Lekker Ja, ruiken. maar dat is dus het verschil het heel van Heel lekker ruiken. Je best doen, heel zorgvuldig. En, ja. het, en het kunnen. Ja. Hoe je... doen we het nu eigenlijk eventjes, Nicolaas, even gewoon in de actie. Um, we nemen nu een slok en die laten we dan rondgaan in de mond. Ja. Want daarmee laat je de eerste zien dat je verstand van zaken hebt. dus Dat is altijd fijn. Maar er komen toch ook meer geuren los Volgens in de mond. Volgens mij zag dat er heel raar uit, zoals ik denk. <laughs> nou, je hebt ook mensen die staan te, te spoelen... alsof ze hun tanden aan het uh, gepoetst hebben. Dat is dus niet goed. Je moet ook weer niet overdrijven. Maar het is toch ook dat je alle smaakpapillen raakt met de wijn... en, en dat je hem even rond laat. wassen in en de mond. En met die zuurstof naar binnen gaat het ja. dan achterdoor weer naar de neus... Want ook het proeven zelf is weer voornamelijk ruiken. Ja. En de proeven, ja, het is druifjes en iets aards. En vooral ja. heel puur en licht mm. en zuiver. En... Je merkt ook dat de alcohol helemaal niet overheerst. Nee. Dat het heel. 12 procent? Ja, nou daar hebben we hem. Ja. Maar op zich, een goede wijnmaker kan ook een wijn van 14,5% maken. waarin de alcohol niet branderig is. Dus het is altijd een kwestie van. Evenwicht tussen alles wat er. Uh, en zo is het in, in het hele leven. Precies. Om er maar eens een lekkere ja. dood tegen aan te knallen. We gaan naar de tweede wijn. Dat is dan die, die koning of keizer onder de wijnen, de Riesling. Ja. Riesling moet je ook van houden. Ja, Vertel ik hou er eens niet wat. van bijvoorbeeld. Oh. Ik kan... Leuk dat je meegemaakt ja. hebt dan. Je moest er nee, zeker ik voor kan er de... een enorme bewondering voor hebben. En ik snap dat er mensen helemaal gek van zijn en het een prachtige druif vinden. Typeer het dus? Qua smaak. Um, het, je hebt het ten eerste in alle soorten van heel strak droog tot heel zoet. Mm -hmm. En het heeft op de mooiste manier wat Duitse goede witte wijn altijd heeft... een hele mooie balans tussen zuur en zoet en druivig. Ja, want zuur is wel een eigenschap hè, bij, bij ja. Duitse wijn. Ja, mooie zuren in mooie het goede zuren. geval heet ja. het dan. Want anders denken mensen meteen weer getzie. Maar of je nou droog is of heel zoet... je hebt altijd die zuren van de riesling ja. waardoor het fris is... Deze ruikt een beetje aardse ook. druivig en. Mm. Ja, als hij ouder wordt. Ik geloof dat mijn collega's denken dat ik te veel drink tijdens deze uitzending. Want ik word nu enorm opgejut om naar de volgende wijn te gaan. <laughs> ik mag helemaal niet drinken. Krijg ik nu een teken dat ik niet meer mag drinken? Dit is proeven. Merk je er iets van dan? Of zo? Nou, dat weet je wel. <laughs> iets vrolijker <laughs> blik? Nee. Een oude riesling kan naar uh, wat we in Frankrijk hebben, goede petrol hebben, en ja. wat betekent dat hij uh, naar benzine ruikt, ja. alsof er in de verte een Mercedes zakje staat. Uh, Ik te vind dat wel lekker. Ik vind die andere lekker dan. Ja. Om ja. dit veel uitgesproken. Het is echt wat iedereen bij riesling ja. heeft, of je bent er helemaal weg van, of je zegt. We gaan nu naar een wijn, de Doornvelder. Die kost een tientje en die komt weer uit Rijnhessen... hessen en Doornvelder, is dat niet lichtrood of denk ik dat nu alleen maar.? Uh, het was van lichtrood tot steviger rood en van vaag zoetig tot uh, met meer kracht, zoals deze. En de Sylvaner en de Riesling zijn allebei hele oude druiven. Ja. Maar deze is in het laboratorium gemaakt door druifjes met elkaar te kruisen en die weer met anderen te kruisen. En Enzovoort, enzovoort. Want omdat het zo koud is in Duitsland heb je toch veel druiven nodig... die tegen de kou kunnen en daar dan toch uh, rijp worden. Ja, ja. Dus deze gaat in het glas. Dus dat was ook het idee van karakteristiek Duits. Hij is misschien een beetje te koud... Koud, maar dat is beter dan te warm. Heeft wel een Want ook dat, dat geldt kleur, voor, voor noordelijke wijnen eigenlijk: hè? dat je ze dat niet te warm moet serveren. Nee, niet zoals ik laatst hoorde van iemand die in Piemonte was geweest, waar de Barolo ongeveer 35 graden was. Dus dat had hij in positie kolom staan of op de verwarming gelegen. In wijnlanden kunnen ze het fout doen. Zo, ongelooflijk, wat een zonde. Nou, dit ruikt weer heerlijk. Ja. Ze mm. kunnen me nog meer vertellen van de regie. Ik zit hier lekker te drinken. Deze is lekker bij die rode grutsen. Ah, dan houden we die even apart. En dan gaan we door naar de laatste. Dat is een Pinot Noir. Is ja. dat echt een Pinot Noir? dat en... een Pinot Noir alleen maar ja. uit komt. Ja. Nou, iedereen ter wereld probeert ja. Pinot Noir te maken. Maar dat is nooit het echt. En dat, dat het lukt echt. bijna nooit, nee. want het hoeft maar iets te warm te zijn... of te dit of te dat. En het is best wel aardige wijn, maar geen Pinot Noir... Maar in het koele Duitsland en dan helemaal in Baden in het zuiden... waar je dus bijna op de hoogte van uh, Bourgogne zit, Pinot Noirland... daar kunnen ze exemplaren maken waar menig Bourgogne zich ernstig voor kan gaan schamen. Maar ik dacht, ik dacht dat ze dat dan anders noemden. Speetburgunda. Oh, zie je wel. De familie Pinot Noir heet Burgunder in Duitsland. Ja. ja. Wijs, uh, grauw en speet. Ja, en heeft dat dezelfde karakteristieken als een Pinot Noir? Proef maar. Het is Pinot Noir zoals Pinot Noir bedoeld is. Kijk. En dan denken we beetje cool. Beetje cool? Beetje een beetje koel. Beetje koel. Beetje aardig. Mooi licht van. Maar, ik, dus Neem jij maar. Ja, ik, maar ze ik... hebben mijn glas ook gewoon op, afgepakt nu. Je moet hier ook echt tegen de klippen opdrinken om een glas leeg te krijgen. Een fles drinken kan niet, hè? Nee, dat is echt heel gênant. Dat is een fles. Wat is het raadje? Oei. Is dit nu de Pinot Noir die ik drink? Nee, je zit mijn dornvelder op te tanken. We houden je mee op. Oh, komen de mevrouw van de glazen. Ja, mevrouw van de glazen. Onze charmante assistente, Francine Knoorinka. In haar dierendoljurkje. We kunnen haar niet missen. Dankjewel, Francine. Ja, kan Ik ga beetje... ook bieten. Want ik ga ook gern. Maar vandaar dus een Franse uh, druif tussen de Duitse Oh, dit bijn. ruikt lekker. Ja, dat heb ik al drie keer gezegd. Het begint een beetje flauw te worden, ja. Nou, het lijstje staat op onze website, radiomanjare.nl. U kunt reageren op deze uitzending via manjare.ntr.nl. U mag ook uw reactie op Facebook uh, achterlaten. Wij praten nog lang door over dit onderwerp... maar wat al een postje op ons staat te wachten hier... is de rode Grutzen van Jona Freud. Jona Freud heeft na drie verschillende recepten rode Grutzen gemaakt. Eerst nog even, voor de duidelijkheid, wat is het precies? Rode Grutzen... Dat is echt ook iets voor dit seizoen, want het wordt gemaakt van rood fruit. Nou, ik dacht, in Duitsland, zomeruitzending, rode grutsen. We komen er bijna niet aan. Want al het fruit is nu op zijn top. De rode bessen die er veelvuldig in gaan, dat zit er altijd in, volgens mij. Uh, en verder kan er eigenlijk alles in. Op rood fruitgebied. De een doet het met aardbeien, mijn moeder niet. De ander doet het in Duitsland, doen ze het heel veel met zure kersen. Uh, die kan je in, daar in potten makkelijk krijgen. Dus daar kan je het hele jaar maken. Uh, hier niet zo'n heel erg bekend verschijnsel. Ik heb een pot zure kersen gevonden gisteren ergens. Dus ik heb in, uh, in dat boek van uh, Louisa Weiss, Mijn Keuken in Berlijn... wat dus een roman is geschreven over haar ervaringen... terwijl ze terugkwam in Berlijn <tosses> en over het eten. Heel leuk, met allemaal recepten erbij. Uh, die gebruikt zure kersen ja. in haar recept... Er zijn net zoveel rode grutsenrecepten recepten als er moeders bestaan, zeg ik nog steeds een beetje besmuid. Want er zijn tegenwoordig natuurlijk ook heel veel vaders misschien. Maar met Rode Grutsen is het voor mij in ieder geval zo, zoveel moeders, zoveel rode grutsenrecepten. recepten. En de een mag er speciaal, uh, doet het met uh, sinaasappelsap als basis. De ander doet het als basis met pruimensap. Uh, de een bindt het alleen met maizena, Dat is het meest gebruikelijk. Hè? Want je bindt het sap dus op een gegeven moment met maizena. Mijn moeder bondt het altijd met maizena en kustard. Daarom wordt hij ook zoveel lekkerder. Ik was gisteren bij Johannes van Dam. Die heb ik namelijk een bakje rode grutsen gebracht. Zijn grote liefhebberij, Die bindt het met tapioca. En wat is dat? Ja, dat is ook een bindmiddel. En daardoor werd het, wordt het helder van substantie. Mm -hmm. Nou ja, goed. Dus zo heeft ook iedereen zijn eigen methode om... Vond het, uh, het lekker eigenlijk? Ja, nou, dat is natuurlijk helemaal genieten. Ik heb er een saus ook bij gemaakt. Dat uh, zei ik net ook al. Die, die, dat deed mijn moeder niet. Maar ik vind saus denk ik, toch een van de lekkerste dingen die er zijn. Een ja. zelfgemaakte zelf gemaakt En die wordt er vaak bij aangeraden. Of saus of slagroom. Kortom, je kookt al dat fruit. Met een, en dan kan je er wat bij doen. Je kan er kaneel bij doen. Je kan er in ieder geval komt er een beetje suiker bij. Nu hoeft helemaal niet zoveel. Vanille zit er soms bij. Citroenschil, dat is ieder weer verschillend. Juffrouw Jona, mogen we ondertussen even proeven? Oh, ik zou het zeker doen. Is dit de nummer 1, jongens? Dit is de nummer 1. Weet ja. jij welke dit is? Ik weet precies welke oh, ja, wat oké. is. Maar ik ga kijken welke jij het lekkerst vindt. Oh, ja ja, ben je ja, ja, ja, ja, dat is zo. Dit lijkt net een rode biefstuk die niet te <laughs> is. Ja. Het is dus, je kookt al het fruit. Zal ik ondertussen vertellen ja. hoe je het doet. De recepten staan natuurlijk allemaal op de site. Je kookt het fruit. Daarna um, Bind je het uh, en je kookt het fruit met de suiker. En daarna bind je het dus met een, uh, de verschillende bindmiddelen. En sommige dames, zoals mijn moeder, die gieten het fruit door een zeef... persen he al het uh, sap eruit en dan heb je dus een rode grutse zonder stukjes fruit erin. Nou, weet je dus ook meteen. Die dat ik die van weet, je moeder van zit natuurlijk. te eten. Ja, ja. ja. ja dat ja, weet ik Die heb je ook in een grote bakje gedaan. Dus je hebt je moeder een beetje. Nou, die kostuum heb ik de vanille die, die daar is die vanillesaus, er bij, er vanillesaus daar. bij. Daar zit die vanillesaus ook bij. Er waren al, al allerlei tekenen. Ja. Ik hou ook van detectives, dus dat vind ik Het is een, uh, <laughs> uh, Ik heb hier ook nog altijd. Oh ja, ik wil nog even. even lost ze die... ook op, zo hoor ik. Bij toeval kwam ik vorige oh. week een jongen bij mij in de winkel, Johannes J. Arends. die een boek heeft geschreven over de. Uh, Nachtslag Keulen. Over de, uh, de, de eetcultuur in Keulen en omgeving. Nou, dat vond ik zo verschrikkelijk leuk. Die heb ik van de week eens teruggemaild en gevraagd: van god. Uh, ja, ik ben altijd uh, zo op zoek naar een leuk boek over de Duitse keuken. Die heeft mij nog twee uh, titels gegeven. Maar dat zijn allebei uh, mm. meer sociologische studies dan kookboeken. En ik zou nog zo graag, als iemand het weet... Een, een kookboek wat er nu nog te krijgen is over de Duitse keuken. Want mijn standaard werk, ja, maar dat was meer het alle punten der herkenning... is het fantastische boek van Hannelore Kool, Een culinarische reise door Duitse landen. Ja, ja. Daar heb ik, uh, dit heb ik ooit in mijn handen gekregen. Sindsdien neem ik het ook altijd mee als ik naar Duitsland op vakantie ga. Staat ook de rode Gruts in en Hannelore maakte het met sinaasappelsap. Hé hey jongens, laten we eventjes naar deze gaan. Nou, die hier ons staat. op. Nou, ik vind die van je moeder natuurlijk heerlijk. Ja, natuurlijk. <laughs> Je maar... durft niet anders te zeggen. Nee, dat is wel een <laughs> beetje waar. Maar ik ken jou ook en je reputatie. <laughs> maar ik vind die andere ja. vind ik ook heerlijk. Ja. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Ik vind die donkere met al die uh, zuren ja. ook erg lekker. Ja, en dan wat, wat, wat nou, zit daarin? Dat daar vind in? ik het minst. Oh, die vind ik heel lekker met die stukjes erin. Nou, wat daar denk ik het ja, allerlekkerste aan maakt... is dat je daarin wordt het fruit gekookt in uh, een uh, kersensap, heb ik gisteren gevonden. Een pruimensap of een Pruimen kersensap. Kersen. Kersen. Of zo, en daar zit ook zure kersen ja. doorheen. En dat, dat vind jij ja. lekker, hè? Ja, ja. ja. zeg maar, ik vind, vind hem hier lekker. Maar het is moeder Jona ook, hoor. Maar als ik ook terugga naar mijn kindheid, heimwee, grote oh, kruitsen... dan mij. is het die van, ja... <laughs> dan is het die van Jona's moeder. Mm. Ja, dat is We echt... hebben dat bij mijn moeder ook de vruchten daarin liet. Oh ja. Mm. ja. Mm. En deed jouw moeder er ook kustart doorheen. Ja, maar niet. ook verschillend. Ja. En dan werd weer door anderen gezegd, nee hoor. Die andere, die derde. Ik weet niet waar uit welk boek. Ja, die komt. komt uit dat Engelstalige boek. Die heeft te veel bite. Daar zitten te pitten in of zo. Ja, maar alles. Maar die heet, ja. dat boek heet heette de en Schnitzel, ja. Comfort Fruit from a German Kitchen. Dat is net uit, over de Duitse keuken. Ja, maar dat zegt niet dat het een goed recept is. Nee, maar vond ook in een recept. Het is wel rare het meest recept. Van smaak. recept. Ja, nee, ja. Nee, ja. Het is de eerste die. Ik denk dat je moeder wint. Mm -hmm. <laughs> <laughs> uh, en op twee dan die, uh, die donkerrode. Donker, ja. Want Annette Bierschel heeft daar ook geen heimwee bij, bij die donker. Ja, nee, daar heb ik geen heimweer bij, maar die is wel lekker. Die is wel lekker, hè? Die is ja. wel lekker. Ja. En zoals Jona zei, er zijn echt inderdaad uh, zoveel recepten als er uh, mensen zijn die koken. Maakt ja. maak je wel eens? Ja. Het mm. was grappig toen, toen jullie belden en vroegen of ik wilde komen, toen had ik net wortel gemaakt. Echt waar? Mm. Het <coughs> grappige is dat ik dus nooit Zomer. maak verder, maar mijn zusje. Mijn zusje is bij ons van de taarten en de toetjes, ik ben van het andere koken. Mijn zusje woont tegenover mij, dus als ze maakt, krijg ik een bakje. Kijk. Dus, zo twee, drie keer per jaar, <lacht> wordt er een bakje rode grutsen naar de overkant gelopen. <lacht> <lacht> Dit zijn de mooie tradities, mensen. Ja. Daar ja. houden wij van. Ondertussen komt de post binnen. Bijvoorbeeld het belangrijkste Duitse gerecht: Kleuzen. k l mm -hmm. Mijn moeder maakt het vaak. Bah, schrijft John Michael Brummer. Wat is kleuze, kleuze naar kartoffelkleuzen dan, dan vaak, nou, dat is ook wel verschillend. Um, nou ja, dat um, is dus uit aardappelen, uh, verse aardappelen, of soms uh, nou, ook nou. Uit, uit een andere soort van, van, van deeg, uh, van die, hoe van ja, zeggen we, kleuze, kloos, uh, zo'n soort zo zo zo zo bal gemaakt, en die mm. kun je of... Uh, koken of je kunt ze ook bakken. Semmelknödel is bekend ook in, in Beieren... waar je dus oud brood ook in kunt verwerken. En dan uh, het is het dus heerlijk ook een soep. En kun je ook bakken. En dat is ook iets wat kleus is... wel zou ik zeggen... meer... Um ja, wat ze ook altijd zeggen, de wijsworst-equator. Dus zeg maar meer in het zuidelijke gedeelte van, van Duitsland. Ja. Wat ja. je wel hebt, noord rijn westfalen die eten soms ook kleussen. Dus mijn moeder kon ze ook maken. Maar is kleus en kneudel eigenlijk hetzelfde? Nee, maar ik denk, volgens mij is het één familie, ja. Ja. Ik, eh, ik wil voorstellen, omdat, ook, ja. uh, omdat de tijd uh, genadeloos doortikt... dat we de kezentorten uh, nu oh, maar eens oh, uit laten ja. spelen. Want <hums> ja, we worden hier <hums> gewoon tot misselijk toegevoerd... met alles wat hier ter <hums> tafel komt. En dan kan ik ondertussen vertellen dat de post gewoon lekker binnenstroomt. Mangold heet Snijbiet in Nederland. Dus dat hebben we mooi allemaal ja, ja. verkeerd gedaan een ja. uur lang. In Sturgert heb je de spitsel en de trolley. Die heeft ze daar leren waarderen, schrijft de H.P. van Est. Trolley? Trollingen, waarschijnlijk de wijn. Nee, ze heeft de trolley weer leren waarderen. Trolley, dat is trolley. een gerecht. Trolley. Oh. Prachtige gele badische wijnen, Vulkanische wijn uit Kaiserstuhl. Mijn zuster woont daar en ik heb altijd genoten van de boerenkeuken... en de meer gesofisticeerde keukens, Schrijft Sofia. Nou, ook leuk om te horen. Vergeet, vergeet vooral de wijnen uit Franken niet. Nee, maar niet ik had was. hier wel met honderd wijnen kunnen komen. Precies, dus. het is een selectie. Ja, en het had ook vier andere lekkere kunnen zijn. Deze maar... waren allemaal lekker. Ik denk dat we een hele lange nazit hebben vandaag. In ieder geval bij. De kezentorten wordt uitgeserveerd. Annette Bierschel is de enige... Ja, dat echt was een van de dingen vroeger. ...Duitse vroeg vrouw was. hier aan tafel. Dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. Ja, ook hoog omdat we spannen. natuurlijk hm. elke week kijken... ...allemaal naar heel Holland bakt. Dus we weten hoe het mis kan gaan. <Klacht> is het koegen of torten? Annette. Dat is keesekoegen. Je hebt okay. keesetorte, maar dat is dan meestal ook een keesenzanetorte, wordt die ook genoemd. Dat is dan niet gebakken. Oh, juist, kijk. Dit is het, al. het allerlekkerste. En ik zou je vertellen, daarvoor kan ik omrijden via Duitsland. Oh? Om daar kezenkoegen, maar inderdaad ook de breutgen. Ik ben dol op de Duitse broodjes ook. De enige Duitse winkel waar wij vroeger naartoe mochten was de Duitse bakker hier in Amsterdam. Waarom was dat? Nou, die hadden het goed brood. Oh. Maar verder werd natuurlijk alles wat met Duitsland te maken had lang gemeden. Maar we gingen wel naar de Duitse bakker. En ik mis hem nog steeds. Want daar had je lekkere Duitse broodjes. En die had ook hele goede kezenkoeken. Ik ben blij dat jij zoveel praat, Jona. Want jij eet. <lacht> oh. Ja? Zal ik doorpraten of ook proeven? Ja. Annette, nee. mag ik jouw vriendin worden? Nee. Mag ik dan op alle verjaardagen komen? Ja, dat mag. Ik vind het lekker. Wat vind jij, Nicolaas? Ik zit heel verrast te kijken, want ik had een soort kies verwacht... maar het is dus een, een zoete taart. En, en het waar? Het, dat het, ja, wist je niet. Idee. En het is licht. Het is licht. Ja, nou ja, ik... Uh, <coughs> hij is eigenlijk... Oh, is wat hij leuk. Nog, moet hij een beetje nog mee inzakken. Hij is nu heel hmm. vers, maar dat is met, gemaakt met kwark... Een, een, een een paar het recept van mijn moeders... Het is heerlijk, het is de licht, licht, door de kaas dat ik aan iets dus, hartigs te denken. Ja. We krijgen op de volgende nog uh, grote gruutse. Niet grote gruutse, maar grote gruutse. Uit het Deutsche Kuusje. Standaardboek van, uh, van onze luisteraar Willem Goemans. En ook dat komt op de site te staan, lieve luisteraars. Dit was Mangiare alweer. Vrijdag 12 augustus, dan zijn we er weer. Dan reizen wij naar een ander land. Dan gaan wij naar Italië. Bezoek ondertussen onze website. Ga naar Facebook. Beluister eerdere uitzendingen. Radiomangare.nl Dankjewel, jongens. Jullie waren hartstikke leuk en lekker. Ik blijf hier nog even lekker zitten. en groes god. Oh ja, na acht uur. Twee dingen natuurlijk. Zometeen. NTR.